Goedemiddag, donderdag 13 juni. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de Ibn Galdun-school werd al eerder fraude gepleegd met examens. Dat zei de rector van de islamitische scholengemeenschap, Renders... in het tv-programma Knevelen van de Brink. In 2010 verbeterden twee leraren van het Ibn Galdun... de antwoorden van leerlingen... voordat de examens naar de tweede corrector werden verstuurd. Die twee docenten werken sindsdien niet meer op de school, zei de rector. Ze zijn ontslagen en er is door de school melding gedaan... van de fraude bij de onderwijsinspectie. Volgens de rector komt het verbeteren van examens... door eigen docenten overal voor, maar wordt dat niet bekendgemaakt. Voorzitter van de Eerste Kamer, de Graaf, ontkent PVV-leider Wilders... te hebben geweerd uit de commissie van in- en Uitgeleide in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Graaf schrijft dat aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. De Volkshand meldde dat de Graaf dat zou hebben gedaan... vanwege de problematische verhouding van Wilders met het Koninklijk Huis. Wilders reageerde woedend en de Tweede Kamer was ook verbaasd. De graaf betreurt het ten zeerste dat de indruk is ontstaan... dat die wilders via een kunstgreep zou hebben buitengesloten. De Turkse regering zou bereid zijn tot het houden van een referendum... over de plannen voor het Gezi-park. Dat heeft de woordvoerder van de AK-partij, van de Turkse premier Erdogan, gezegd... na besprekingen tussen een groep actievoerders en de premier. Het is onduidelijk wie die actievoerders waren. De demonstranten op het taxinplein zeggen zich daardoor niet vertegenwoordigd te voelen... door degene die met de premier spraken. De Teelster uit Zomeren, die Roemenen illegaal liet werken voor haar bedrijf, moet een boete van 92.000 euro betalen. De Raad van State heeft haar hoge beroep verworpen. Volgens de Teelster is de boete te hoog, is ze al failliet en wil ze opnieuw ondernemen. Maar de Raad van State oordeelt dat de financiële situatie van de Teelster het gevolg is van haar eigen handelen. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het westen en noorden regen. Minima rond 16 graden. Overdag eerst droog, maar later weer regen. Wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. De Haagse tramtunnel, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De Betuwelijn, de verbouwing van het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum, ook in Amsterdam. En als meest recente voorbeeld het drama met de Vira. Hoe komt het toch dat het in Nederland de laatste jaren zo misloopt met veel grote bouw- en infrastructurele werken? Goedenacht. Van welkom hier bij ons in het Huis van de Maan. Ja, het gaat dan vaak al fout bij de aanbesteding. Maar waar gaat het dan fout en hoe kan die aanbestedingsprocedure verbeterd worden? Daarover praat ik vannacht met Chris Janssen. Hij is hoogleraar contractrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En bovendien is hij vicevoorzitter vice van de sinds kort ingestelde commissie... voor aanbestedingsexperts, waar bedrijven met klachten... over een aanbesteding terecht kunnen voor een onafhankelijk oordeel. Komende vrijdag geeft Chris Janssen een publiekscollege... over het VIRA-debakel aan de Vrije Universiteit. En vannacht is hij dus mijn gast in Casaluna. Goedendag. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Dank. Het is eigenlijk wel een droevig stemmend rijtje hè, dat ik net uh, opzomde. Um, met, met de Vira als uh, nog droeviger hoogtepunt. Uh, zullen we daar eens bij beginnen? Bij die Vira, um, laten we eens terug gaan naar het begin. De aanbesteding, ja. hoe is die verlopen? Uh, die is verlopen in, in twee fasen. De, de eerste fase betrof de aanbesteding van de concessie wie mag de HSL gaan exploiteren. De Hogesnelheidslijn. Precies, daar is een competitie voor uitgeschreven... en die is uh, gewonnen door, uh, door de NS, hoor, het samenwerkingsverband van SNS en KLM. Nou, dan hebben we dat gehad. En vervolgens moest er een trein gekocht worden... door dat samenwerkingsverband. Die trein die zou dan op de Hogesnelheidslijn gaan rijden. En dat was de tweede aanbesteding. En dat heeft geresulteerd in een contract met een Italiaanse leverancier... Ansaldo Breda uit Napels, die mochten die trein maken... en die zijn er ook mee begonnen. Dus dat is uh, de, de, de, de aanbesteding in een, uh, in een nutshell. Ja, waar, waar, het dan, waar het dan fout gegaan is... Ja, dat, waar, waar moet je beginnen met dat verhaal? Nou, begint u eens bij het begin. Wa waar is de eerste fout gemaakt? Want dat uiteindelijk die procedure uh, heeft geleid tot niet rijdende treinen. Dat weten we nu. Ja. Maar waar is de eerste fout gemaakt? Um, ik denk dat het belangrijk is om te zoeken naar, naar, een, naar een partij... waar je oprecht het vertrouwen in kunt hebben. Die gaan ervoor zorgen dat daar treinen gaan rijden. En het is, het is algemeen bekend dat het um, eind jaren 90... echt een prestige kwestie was voor, uh, voor de NS... en ook voor een, voor een deel van onze politiek. Om te zorgen dat, uh, dat, dat NS zelf die exploitatie kon gaan, gaan, gaan doen... Daar heeft men alles in het werk gesteld om dat voor elkaar te krijgen. Um, uiteindelijk zou er helemaal geen aanbesteding van die concessie plaatsvinden. Minister Nederland Bos heeft dat destijds toch doorgedrukt. Van nee, dat moet van Brussel, er moet competitie er moet er zijn. Nou, en NS heeft toen koste wat kost uh, letterlijk alles in het werk gesteld... om die concessie binnen te slepen. Door twee keer zoveel te bieden als de concurrenten geboden hebben. Was dat eigenlijk wel eerlijke concurrentie? Dat is op zich is dat eerlijke concurrentie. Um, alleen je kunt je afvragen of daar niet eigenlijk al het signaal gegeven wordt. Um, is dit wel een verantwoorde bieding? Hè? Gaat men wel in staat zijn om die jaarlijkse vergoeding van... Nou, wat was het eerste, 160 miljoen euro. om die jaarlijkse vergoeding op te hoesten. richting staat. Ja, en de minister Nedelenbos heeft zich dat niet afgevraagd. Uh, jawel, dat, dat heeft men zich destijds wel uh, afgevraagd. Uh, er is ook in een later stadium. ook nog wel iets aan die, uh, aan die vergoeding gebeurd. Hè. Het contract bood daar ook de mogelijkheid voor. Maar daar desalniettemin. De ja, begon iedereen zich eigenlijk al vanaf dat moment af te vragen. Ja, als, als dat maar goed gaat nou, als je weet dat je zoveel moet ophoesten aan vergoeding elk jaar... en je moet ook niet die trein gaan kopen, nou dan is 1 en 1 2. Want dan ga je natuurlijk kijken van... hoe kan ik die trein nou zo goedkoop mogelijk binnenhalen. En dat was ook de richtlijn bij de aanbestedingsprocedure... die de NS daarna weer uitschreef om die trein te kunnen kopen. Ja, het is op zich niks mis mee. Daar doe je dat nou juist voor. Je richt zo'n procedure in om de beste prijs-kwaliteit binnen te halen, dus... Een zo laag mogelijke prijs en zo hoog mogelijke waarde uit die aanbesteding halen. Um, maar ja, ook daar liep het niet helemaal vlekkeloos. Uh, wat er aan de hand was, was dat alle portefeuilles van alle treinenbouwers in Europa zaten vol. Wie zit nou op die paar treinen van de Nederlandse en Nederlandse spoorwegen te wachten. Nou ja, één partij die graag op die markt wilde komen... omdat hij daar nog geen ervaring had, maar wel graag daar een, een markt op wilde bouwen. En dat was het Italiaanse bedrijf van Saldo Breda. Ja, dus dat was ook nog eens de enige belangstellende? Er waren meer belangstellenden, maar um, ja, de anderen uh, hebben zodanig aan de aanbesteding meegedaan... dat ze al snel uh, afvielen, omdat ze ja, niet met de beste papieren uit de bus kwamen. Uh, Ansaldo de Breda deed dat relatief gezien wel. Ja, in absolute zin moet je je misschien afvragen... Uh, is het nou wel verstandig om een bedrijf... Wat uh, nog nauwelijks een track record heeft opgebouwd. überhaupt door de zeef te laten komen. van bedrijven die uiteindelijk uitgenodigd worden. om daadwerkelijk een offerte te mogen. Ja, doen. laat staan dat je ze dan vervolgens ook de opdracht uh, ja. geeft. Ja. Ze waren uh, de goedkoopste. ook ja. nog eens als saldo ja. Breda. Ja. Ja. Op dat moment wist men dus niet dat, dat de treinenfirma uit Italië. Uh, ook in andere landen uh, voor problemen zou gaan zorgen. Dat die treinen ook daar stil zouden staan. Dat was toen nog niet bekend. Dat ze in Denemarken niet reden, dat de trams in Oslo stil blijven staan. Dat wist men allemaal nog niet op dat moment. Mm, dat, de, de, de stelling is dat men dat niet wist. Uh, je kunt je afvragen, had je het uh, selectieproces niet zodanig kunnen inrichten... dat die informatie wel boven water was komen drijven. Je gaat iemand die je vraagt om treinen voor jou te bouwen... die op zo'n hoge snelheidslijn moeten rijden die moet je eigenlijk alleen uitnodigen om mee te tenderen. Wanneer die kan laten zien, ik heb goede referenties... ik heb in het verleden heb ik goede successen geboekt... ik heb projecten tot het einde toe succesvol op weten te leveren... kijk maar, hier is mijn track record, ik, ik ben in staat om dit te doen. Maar zij hadden uh, nog geen track record. Uh, uh, nee, maar dat, dat, is, dat is de kern van de zaak. Of je dan dat risico wel moet nemen om een bedrijf mee te laten doen... wat dat track record helemaal niet heeft. En al lopende de procedure wordt dan duidelijk... dat die treinen die uh, Ansaldo Breda bouwt... Denemarken aan de kant worden gezet. Dat inderdaad de trams in Oslo niet rijden als het ja. uh, te koud is. Dat het nog alles is in Noorwegen. Ja. Dat wordt allemaal duidelijk. En toch gaat men gewoon door met dat traject... met die samenwerking met Ansaldo Breda, met de bouw van die FIRA. Ja, omdat je... Kijk, als het contract gesloten is... Uh, en de prestatie moet nog geleverd worden... Uh, je, je kunt niet zeggen van ja, ik heb geen enkel vertrouwen in jou. Want ik kom er nu achter dat het in Denemarken en Oslo allemaal niet werkt. Dus ik gooi jou van het contract af. Dat kan natuurlijk niet. Uh, er zal eerst uh, zal er echt gewanpresteerd moeten worden. En, en, en, en flink presteerd moeten worden. Om als het ware een, uh, een argument te hebben om te zeggen. Dit gaat niet goed komen. Uh, wij, wij, wij ontbinden deze overeenkomst. En wij vragen ons geld terug. En hier heb je... Uh, wat je al geleverd hebt, dat geven wij terug. Maar zijn die argumenten pas geleverd toen die Vira steeds bleef stilstaan, toen er stukken vanaf vlogen en toen de deuren uh, loshingen in de hengsels? Nee, in feite groeien die argumenten natuurlijk in de loop der tijd. Hè. Als je zegt, als je met elkaar afspreekt, uh, wanneer moesten ze rijden? Ik meen in 2007-2008 moesten FIRA Vira eigenlijk al rijden op de HSL. Uh, en je, je constateert dat er steeds maar vertragingen ontstaan, omdat er allerlei problemen zijn. Ja, dan moet je, je eigenlijk al gaan afvragen: van gaat, gaat dit wel goed komen? Is dat in voldoende mate gebeurd? Dat, dat jezelf afvragen: gaat dit goed komen? Dat is volgens mij continu gebeurd. Um, maar wat, wat, wat typisch is voor dit soort processen, is dat de ellende altijd in stukjes komt. Um, er doet zich een, een, een, een event voor waar je van, van baalt. Waarvan je zegt: ja, dat is even een tegenvaller. Maar het is te overzien. We stellen de planning een beetje bij. En nou, we gaan weer vrolijk verder. We goede zin en goede voornemens. Het komt vast allemaal goed. Nou, er doet zich weer zo'n event voor. En, en, en zo stapelt het zich allemaal op. En ja, voor je het weet is het, uh, is het uh, jaarwisseling 2012-2013... En dan moet die trein uit de vaart genomen worden, want er is echt iets aan de hand. Dus als ik het nu uh, zo samenvat, uh, zie ik al drie fouten. Uh, althans, zorgigheden op zijn minst in die aanbestedingsprocedures. Want het gaat er om twee, hè? Ja. Uh, de NS heeft eigenlijk veel te veel betaald voor die concessie. Uh, ze zijn zonder nauwkeurig onderzoek te doen... naar uh, de achtergronden van, van die firma Ansaldo Breda in zee die firma. En lopende de wedstrijd hebben ze uh, eigenlijk... Uh, fout op fout gestapeld door dingen door de vingers te zien... Uh, is er eigenlijk een gebrek aan een lange termijn visie naar boven gekomen. Ja, uh, met dien verstander dat uh, die, die, die kleine probleempjes... die zich opstapelen in de fase van de contractuitvoering... dat is niet per de, zijn niet per definitie allemaal problemen... die je op voorhand uh, op, het, op, het saldo kunt, op het saldo kunt brengen van Ansaldo Breda. Uh, er gebeurt van alles in zo'n proces... Uh, het zal best zo zijn dat Ansaldo Breda fouten maakt... in de zin van, ja, we voeren niet uit wat er eigenlijk gevraagd is. En tegelijkertijd, zij moeten die prestatie uitvoeren... het bouwen van zo'n trein uh, in een hele risicovolle context. Het, het moet, hij moet geschikt zijn om op die HSL te rijden... nieuwe beveiligingssystemen. Uh, hij moet op een, op een andere uh, volspanning in Nederland kunnen rijden... Dan, dan, dan in België. Dus ja, de, de, de kaders waarbinnen die trein gebouwd moet worden waarmee je dus rekening moet houden... die veranderde ook voortdurend, daar was ook heel veel onzekerheid over. Dus ik kan mij ook voorstellen dat je dan als, als NS met de staat erachter... ook denkt van ja, het is ook allemaal niet zo eenvoudig... Uh, Laten we maar kijken hoe ver we komen. We ja, zijn dan zie je door... dingen door, door de vingers, als het ja, ware. Ja. Ja, ja. Omdat het ook best een ingewikkelde opdracht ja, is... die je ja. gegeven hebt aan die ja. treinenbouwer. Laten we even teruggaan naar vorige week donderdag. Um, in, in dat hele Vira-verhaal uh, bleek er toen een rapport uitgelekt... te zijn van Ernst en Jong. Ja. Met resultaten van een in het geheim door de Belgische spoorwegen... geïnitieerd onderzoek naar die aanbestedingsprocedure. Joris van Poppel zette in het emotionaal de belangrijkste punten op een rijtje. Maanden hebben ze erover gedaan. Vreemde zaken staan erin. Het uh, gaat allemaal over de aankoop van de vira. 10 jaar geleden. De NMBS, de Belgen, wilden wel eens weten hoe dat nu precies is gegaan. Uh, Allerlei conclusies, bijvoorbeeld dat de Belgen in die tijd onder zware druk stonden van Nederland... om toch maar in te stemmen met die Italiaanse trein die ze eigenlijk niet wilden hebben, toen al niet. De aanbesteding was ook niet transparant, wordt er nu geschreven. Het moest ook allemaal veel te snel, er was geen tijd om goed na te denken over alternatieven. Bijvoorbeeld de Eurostar of de Thalys-trein wat vaker te laten rijden. En er was sprake, schrijven de accountants van de NMBS, van significante onregelmatigheden. Het meest in het oog springende voorbeeld is de, de prijsstijging van die vira trein Helemaal op het, eind, op het eind van het aanbestedingsproces. Ze vermoeden dat Ansaldo Breda wist dat ze favoriet waren... en dat ze dus de prijs konden opdrijven met misschien wel 2 miljoen euro per trein. Onregelmatigheden, prijsopdrijving, omdat ze nou eenmaal de enige waren... die de opdracht waarschijnlijk binnen zou kunnen krijgen... Um, had die aanbesteding op dat moment gewoon overnieuw uh, moeten uh, uh, gebeuren, vindt u? Ik, ik, ik, ik heb het rapport gezien. Ik heb het, uh, ik heb het die avond heb ik het, uh, van de NS ook gekregen. Um, volgens mij is, is, is, is de verklaring iets anders. Uh, en, en, namelijk als volgt. Die, die, die procedure die destijds door de NS is toegepast... we praten hier over uh, 2003... Mm -hmm. Uh, de procedure, de aanbestedingsregels die door bedrijven als de NS gevolgd moeten worden... zijn iets flexibeler als voor gewone overheden. Waarom is dat zo? Uh, omdat het uh, nutsbedrijven zijn. En in, in sommige landen in Europa zijn dat eigenlijk gewoon compleet geprivatiseerde bedrijven. Echte marktpartijen. In andere landen zijn het echte overheidsbedrijven. Dus ja, je kunt ze niet de, de, het volle regime geven qua regulering wat een echte overheid heeft. Tegelijkertijd kun je ook niet helemaal vrij laten. Dus men heeft voor een soort tussenregime gekozen. En dat tussenregime roudt in dat het NS toestaan was... om een vrij flexibele onderhandelingsprocedure toe te passen. Dan moet je nog steeds alle spelregels in acht nemen. Maar in die procedure, daaraan is inherent... dat lopende de rit gewoon bedrijven gaan afvallen... en dat je op een gegeven moment nog maar met een paar bedrijven over bent. Dat is één. Dus dat Ansaldo Breda dat wist... Uh, of, of, of, of kon weten, is ook inherent aan de procedure die is toegepast. Het maar tweede... toen hebben ze de prijs omhoog uh, ja, dat is het tweede uh, gedaan, zeggen de Belgen. Ja. Uh, ja, de suggestie die een beetje uit de berichtgeving klinkt is... Uh, het staat niet zo in het rapport hoor, maar de suggestie wordt gewerkt van ja, daar, uh, daar hebben ambtenaren hebben daar een cadeau gekregen... waardoor Anseldo Breda uh, in de gelegenheid gesteld wordt om die prijs op te drijven. Uh, maar wat ook is gebeurd, uh, is het volgende. De, de, de, de, de specificaties van de NS die gesteld zijn ten aanzien van die treinen, hielden in. Die trein die moet maximaal 220, die moet een maximum snelheid van 220 km per uur hebben. Uh, lopende de aanbesteding is er uh, waarschijnlijk vanuit de staat is daar een probleem van gemaakt. Omdat uh, met die snelheid, de, de, de, de rittijden. Naar, naar, naar België niet gehaald zouden worden. Dus er moest iets aan die maximumsnelheid van die trein gebeuren. En dat verklaart ook waarom uiteindelijk er een contract gesloten is... voor de levering van treinen die een maximumsnelheid... van 250 km per uur kunnen halen. En dat zouden dan wellicht ook duurdere treinen zijn... want exact. ze moeten meer presteren. Ja, en wat, wat ik uit andere berichten heb begrepen... is dat eigenlijk in het eind van die aanbestedingsfase... toen Ansaldo nog aan tafel zat, dat er gezegd is... Um, joh luister nou eens even hier je, kun je er ook voor zorgen dat die treinen wat harder kunnen ja natuurlijk kunnen wij uh, dat zei Ansaldo natuurlijk ja, Kosten patiënten extra maar dan, dan heb je ook gewoon dat, dat het sneller kan dus eigenlijk zegt u die, die verhoogde prijs zou daarmee te maken kunnen ja. hebben met de, de, de, de grotere eisen die gesteld worden ja. aan die treinen niet zozeer met, met een, een, een spelletje dat Ansaldo dat Breda uh, ja. speelt hè? Ja. We, we doen er wat bovenop, boven ja. die prijs, omdat ja, we zijn toch ja. onzeker van de opdracht. Ja. Maar als je dus eigenlijk een ander product gaat vragen... moet je dan ook niet een andere aanbesteding starten. Ja, dat is een hele goeie. Um, zeker, ik bedoel, het aanbestedingsrecht heeft zich de afgelopen tien jaar enorm ontwikkeld. Dus zeker nu is het antwoord meteen ja. Um, als je je eisen gaat aanpassen, waardoor er ja, ja, een, een wezenlijk andere prestatie gevraagd wordt. En je dus ook rekening moet houden met de kans dat er andere partijen zouden hebben meegedaan... op een andere manier zouden hebben meegedaan. Ja, want misschien zijn nu andere bedrijven wel ja, geïnteresseerd. Dan moet je eigenlijk terugschakelen. En ja, ook daarvan heb ik begrepen... uit uh, informatie die tot het publieke domein behoort... dat um, blijkbaar heeft N&S destijds niet alleen aan het val de Breda... maar ook aan een andere partij die nog in de race was. Uh, ik meen Alstom... Gevraagd van nou, ook aan jou, stellen we nu even de vraag: wat if uh, als de treinen 250 kilometer moeten rijden, maar dat was geen officiële aanbesteding? Nee, maar het is eigenlijk nog een kleine mini-competitie binnen de lopende procedure. En ik meen begrepen te hebben dat Alstom gezegd heeft: van ja, daar hebben we helemaal geen interesse meer in. Maar zou het beter zijn afgelopen als er wel een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart zou zijn, waarbij alles weer open zou liggen, dan zou waarschijnlijk die Vira nu ook nog niet rijden. Maar wellicht zouden we dan straks een trein hebben die het wel bleef doen? Ja, dat is de vraag. Kijk, uh, een, een economisch aspect wat in die tijd speelde, is. wat ik eerder al zei, dat de orderportefeuilles van de, van de grote treinenbouwers eigenlijk al vol zaten. Dus je kunt je afvragen: want ook als wij de aanbesteding, als NS de aanbesteding opnieuw had georganiseerd. met jongens terug naar af hij moet 250 kilometer per uur kunnen rijden... is het de vraag of al die andere treinenbouwers gezegd zouden hebben... van oh, maar dat verandert ja. voor ons compleet. Ja, dat weet raad. je niet. Dat nee, weten nee. We niet. Maar zuiver uh, juridisch gezien ja. zou het beter zijn geweest... Ja. om een nieuwe procedure te starten. Ja. Ja. Dat, zo had het gemoeten, ja. officieel. Ja. Uh, we gaan even terug naar weer een ander project. De verbouwing van het Rijksmuseum. Glorieus geopend, een paar weken geleden. Maar wel een beetje later dan eigenlijk gepland. Die verbouwing die duurde veel langer, viel ook veel duurder uit dan gepland. Over de aanbesteding van die verbouwing ging het op 26 februari 2008... in het internationaal. Rond vrezen sprak toen met de toen tijd verantwoordelijke minister Plasterk. Eerst zou het dit jaar worden, toen 2010. En nu is er weer vertraging. De nog als enige overgebleven aannemer, de BAM, vroeg te veel geld, zegt minister Plasterk. Je hebt dus één uniek bod van één aannemer, die natuurlijk ook weet dat hij de enige is. En die gaat nu zeggen, voor, nou, voor 222 miljoen wil ik het wel doen. Redelijkerwijs had het nou, 130 maximaal mogen kosten. Dat verschil is te groot, daar kun je ook niet meer uit onderhandelen. Het lijkt wel alsof wij in Nederland daar een patent op hebben. Grote projecten waar altijd gedoe mee is. Hoge snelheidslijn, Betuwe lijn, verbouw van een groot toonaangevend museum. We kunnen dit niet. Nou ja, ik geloof alleen al voor dit, de vorige fase, waren er 80 vergunningen nodig. Hè. Het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk ingewikkelde processen. En, en ja, het is vast is. Ja, meester Plasterk in 2008 over de verbouwing van het Rijksmuseum. Um, ook een uh, probleemdossier als het gaat om uh, grote bouwprojecten in Nederland. Even, even terug, meneer Janssen, naar hoe aanbestedingen nou precies werken. U, u gaf het al een beetje aan natuurlijk in het verhaal over de aanbesteding van uh, die HZL-lijn en uh, de aanbesteding van de, van de treinen die daarop zouden moeten gaan rijden. Maar hoe werkt een aanbesteding in het algemeen? Ik wil een uh, uh, groot gebouw bouwen namens uh, de provincie, ik zeg maar iets. Uh, hoe ga ik dan in zijn werk? Nou, u probeert eerst te definiëren van... wat, wat, wil, ik, wat wil ik nou eigenlijk hebben? Wat moet, wat moet dat gebouw kunnen? Wat wil ik daarmee? Wat, wat, welke functies moet het hebben? Wat is, mijn, wat is mijn budget? Wat kan ik zelf bedenken? Wat moet ik aan de markt overlaten? En dan gaat u op zoek naar een partner. En, en dat, Iemand die het voor me wacht. Exact. Laten we even uitgaan. U kunt ook nog een aparte architect contracteren. U kunt het ook in één, in één package kunt u doen. Dan laat ik even het midden. Um, en, en, en wat, u, wat, u, wat gebruikelijk is bij een aanbesteding... is eigenlijk dat je een soort tweetrapsraket hanteert. Je gaat in de eerste plaats ga je, uh, je gaat dat openbaar bekend maken. Van, nou, ik heb dat gebouw nodig. Wie heeft interesse? Dat partijen in heel Europa daarop kunnen reflecteren. Tegenwoordig is dat inderdaad Europees ja, geregeld. Ja, ja, dat wordt dus gewoon Europees bekendgemaakt... Um, de, het eerste wat de geïnteresseerde bedrijven doen, want u vraagt daar ook naar, is dat ze, ik, ik zal maar zeggen, dat ze hun cv moeten insturen. Waaruit blijkt van um, dat ze in staat zijn om een project zoals u dat wil, uh, om dat te realiseren. U heeft ook uh, in die aankondiging aangegeven je kan eigenlijk alleen maar meedoen wanneer je me kunt laten zien dat dit je financiële situatie is. En, en dat je zoveel projecten in het verleden al hebt uitgevoerd die een beetje lijken op het project wat ik nu wil hebben. Uh, ze moeten dus eigenlijk eerst door die eerste zeef heen. Dat noemen we de selectiefase. Dan blijven er een aantal partijen over die geschikt zijn. Want zij, zij voldoen aan de selectiecriteria. En dat bepaal ik als uh, opdrachtgever. Ja, ja. maar u, betaal, u bepaalt dat van tevoren eigenlijk wat die eisen moeten zijn. Want anders is het natuurlijk gewoon heel erg makkelijk. Hè? Want dan kunt u gewoon naar een bepaalde partij uh, toe redeneren. ben ik bevriend met u nee, en geeft u opdracht ja. aan bouwbedrijf Janssen. En dat u achteraf gaat u zeggen van ja, dit zijn mijn eisen. Dus u ja. moet dat vooraf bekendmaken. Het moeten ook duidelijk en heldere eisen moeten dat zijn. Nou, dan laten we zeggen dat er van de 15 geïnteresseerde partijen... dat er dan nog acht over zijn. En die nodigt u uit om een offerte te maken. En um, als u tot in detail dat gebouw heeft uitgetekend... dan bestaat die offerte gewoon uit een prijslijst. Uh, heeft u alleen maar op één A4'tje uitgeschreven... van het moet een gebouw met zoveel kamers zijn... en er moeten zoveel mensen kunnen werken... en de rest laat ik aan de markt over... dan bestaat die offerte niet alleen uit een prijskaartje... maar ook uit... Ja, een oplossing voor uw, uw probleem. Mm -hmm. Laten we eens uitgaan van, die tweede, ja. uh, van het tweede scenario. Ja. Ik krijg dan acht offertes ja. binnen... met, met uh, voorstellen voor hoe dat gebouw te bouwen... hoe dat in te richten, noem maar op. Met bijbehorende prijskaartjes. Ja. Wat moet ik dan volgens de regels doen als, als opdrachtgever? Moet ik gewoon kijken, nou, uh, firma A is de goedkoopste... dus die krijgt de opdracht? Of ben ik vrij om uit die acht offertes... de offerte te kiezen die mij het meeste aanspreekt? U mag uh, alles doen zolang u het maar van tevoren bekend gemaakt heeft. Uh, om te beginnen, uh, u moet van tevoren bekendmaken hoe u gaat, op welk criterium dat u nou eigenlijk gaat, uh, gaat beoordelen. Gaat u naar het prijskaartje kijken, of gaat u naar de kwaliteit kijken, of gaat u naar een mix kijken? Dat kan ook. Ja, maar dan, dan kijk ik het prijskaartje, lijkt me helder. De goedloop kerk de opdracht. Als ik zeg ik ga naar de mix kijken. Ja dan kan ik al die acht offertes accepteren, potentieel. Nee, want u moet van tevoren moet u aangeven... ik vind belangrijk het prijskaartje, dat telt voor 20% mee. Ik vind dat uh, uh, garanties die je krijgt, die, die tellen voor 10% mee. Uh, in, in welke mate je uitstijgt boven de kwaliteit die ik gevraagd heb... dat vind ik belangrijk. Uh, onderhoudstermijnen, nou, ik kan allerlei aspecten kan ik noemen. Die moet ik zo objectief mogelijk opschrijven. Dan moet ik een wegingsfactor aanhangen. En ja... Vervolgens gooi ik al die offertes in de cocktailshaker. En er komt er gewoon één uit die het beste scoort op al die subcriteria die ik net genoemd heb. Maar dat beoordeel ik dan als opdrachtgever. Ja, ja. Maar wie controleert mij of ik dat eerlijk doe? Misschien wil ik dan toch nog graag het bouwbedrijf ja, Janssen dat bouwbedrijf da Jansen dat uitvoert, die opdracht. Ja, maar u moet, u moet wel. Ja, dat, dat, dat, dat is eigenlijk het. Uh, het, een van de belangrijke beginselen van, van, dat, van dat aanbestedingsrecht... het transparantiebeginsel. U moet van tevoren heel duidelijk zeggen wat u gaat doen. En u moet achteraf moet u heel duidelijk laten zien wat u gedaan heeft. En aan wie leg ik dan verantwoording af? U legt uh, verantwoording af aan alle partijen die aan het spel hebben meegedaan. En als een van de partijen uh, het gevoel krijgt... u heeft die criteria heeft u naar uw eigen hand gezet. Er zit ruimte in voor subjectiviteit... Ja, dan, dan, dan, dan ziet u die partij bij de kort gedingrechter. Want dan heeft u eigenlijk de procedure heeft u niet goed toegepast. En die partij heeft dan ook recht om naar die rechter te ja. stappen. Ja. Tegenwoordig kan hij dus ook naar die commissie van aanbestedingsexperts... waar u vicevoorzitter van bent. Ja, dat de... kan ook. Uh, alleen die commissie die kan geen bindende beslissingen geven. Een rechter kan dat wel. En, en, en onze commissie die is eigenlijk ingesteld... omdat het met name ook voor het midden- en kleinbedrijf... Ja, zo'n zo kort geding, dan ben je al gauw 10.000 euro verspijker hier. En dan is het nog maar de vraag of je bij de rechter gelijk krijgt. Dus eigenlijk werd er, uh, er klonkert roep van... Uh, ja, er moet eigenlijk een soort van laagdrempelige klachtencommissie moeten komen. Een soort ombudsman. Ja. En, en, en, en die is er nu partijen kunnen laagdrempelig bij ons klagen. Dat kost niks. Uh, je moet een formulier inleveren. En wij beoordelen vrij snel van heb je nou een terecht punt of niet... En, en dat spreken wij dan ook uit. Hè. Deze klacht is terecht of deze klacht is niet terecht. Het is dan verder aan de aanbesteder om te besluiten wat hij daarmee doet. U heeft dus, uw uitspraken hebben geen rechtsgeldigheid, nee. maar ze hebben wel een regulerende factor. Ja, de, de gedachte van de wetgever is, is dat er voldoende autoriteit aan die commissie vastzit. Dat dat een bepaalde mate van gezag uitstraalt. En dat aanbestedingendienst als het ware uit zichzelf toch maar... Proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het advies. wat er van die commissie komt. Ja, dus dat geeft toch wel veel macht ja, op aan die commissie. Ja, macht. Invloed. Verantwoordelijkheid. Ja, je zou het ook, zo, ja, op, ook zeggen. Tegen ja. Mij. Ja. Uh, ja, dat is waar. Uh, je, je kunt daarmee invloed uh, uitoefenen. Uh, uh, en wat ook niet moeten vergeten is, is. dat de klager. die misschien van de commissie gelijk krijgt. Ja, dat papier natuurlijk in zijn zak kan stoppen... en alsnog naar een rechter kan stappen en kan zeggen... kijk, is rechter, ja. de commissie zegt het ook. Ja. Dat zou kunnen. Ja, Toch ja. een belangrijke commissie ja. dus. Zeker voor de wat kleinere spelers... die een gang naar de rechter uh, te duur vinden ja. of uh, uh, te omslachtig vinden. We praten straks even verder met elkaar. Maar meneer Jansen, u heeft ook muziek meegebracht. Ja. We hadden het over treinen. Sommige treinen rijden wel. Uh, en, uh, Gianna Nanini zingt bijvoorbeeld over Waggonli.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 Dit is wel Gianna Nanini, maar het is niet dat liedje wat u graag wil horen, meneer Jansen. Wagon Lee. Uh, nou, nou, weet ik dat u bij een lokaal radiostation werkt, hè, of heeft gewerkt. Ja, leven, ja. Ja, ja, maar u heeft toch wat ervaring. Uh, hoe, hoe gaan we dit volpraten? Hoe gaan we dit volpraten? We zouden het over Gianna Nanini kunnen hebben. Ja, waarom wilt u dit liedje horen, bijvoorbeeld? Uh, ik, ik, ik probeer altijd muziek te zoeken bij, uh, bij de gelegenheid de gelegenheid is dat het 12 uur is geweest. Dus we gaan niet al te luide muziek spelen. Nee, en Wagon Lee is dan natuurlijk een toepasselijke ja, titel. We een prachtig intro van een rijdende trein. Uh, het komt uit Italië. Nou ja, wat willen we nog meer? Heeft u het gedraaid op het lokale station? Um, ik zou het echt niet weten of ik dat gedaan heb. Maar het is inderdaad een nummer uit de jaren 80 en uh, dat is de tijd dat ik daar werkte. In. Bij welk station werkt u dan? Dat was de lokale omroep in Weert, was dat. Kijk, de lokale ja. omroep in Weert. Ja. Uh, had u ooit radioambities? Uh, nee, uiteindelijk niet. Nee, nee, nee, ik vond het leuk om dat een aantal jaren te doen, maar uh, nee, daar lagen uiteindelijk lagen lag daar niet mijn ambities. Dat volpraten gaat u nog ja. steeds goed af. Ja. Dit is het goede nummer van Jenna Nani. Ja. Wegon wegon, c'è nell'aria un coltello. Qualcuno aspetta mezzanotte. Un uomo scalzo o si riveste. Nella mente scatta un click. Tu mi guardi e io ci sta. Wegon wegon. Quanto tempo c'è domani? Che stazione ci sarà sulle lame dei binari? Il tempo è come un killer, il tempo è como killer, quante volte le tue mani, questo viaggio finirà, sulle canne dei binari. bianco e nero, mia madre non l'ha mai capita, quanto trema il finestrino, quanti colpi sul cuscino, che vedo fuori chi è in e se il mio robo sudito, il treno crociò un altro treno, come sottendesse sempre... in pieno. Quanto tempo c'è domani, che stazione ci sarà? Sulla lame dei binari. Il tempo è come un killer, il tempo è come un killer. Quante volte le tue mani. Questo viaggio finirà, sulla canne dei binari. Il tempo è come un killer, il tempo è come un killer. Al die trein reed wel. Gianna Nannini was dat met Wagonly. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. En terras vannacht in Casa Luna is Chris Jansen. Hij is hoogleraar contractrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... Bovendien is hij vicevoorzitter van de onlangs ingestelde commissie van aanbestedingsexperts... waar eh, bedrijven terecht kunnen met klachten over een aanbestedingsprocedure. En komende vrijdag geeft Chris een publiekscollege aan de vuur... over het debakel met de Vira. Ook de gast trouwens vannacht in Casa Luna... zanger, componist en tekstschrijver Daan Hofman. Hij treedt hier straks live op met liedjes van zijn nieuwe cd... Frederik en de Katoenvelden. Straks dus Daan Hofman live hier op NCRV's Radio 1. Eerst eh, terug naar u... Eh, Meneer Jansen, er komt nu een parlementaire enquête naar dit Vira de Bakel. Vindt u dat een goed idee? Vanuit het uh, perspectief van verantwoording afleggen. Uh, ja, kan ik me daar wel iets bij voorstellen dat daar behoefte aan is. Uh, het, is toch, toch, ja, het is toch eigenlijk ongekend wat er gebeurt. Ik bedoel, die bouwprojecten waar we het net over hadden. Ja, die zijn wel wat later opgeleverd en heel duur. Uh, maar ja, daar genieten we in ieder geval van. Ja, daar hebben we wel genieten van het Rijksmuseum. Ja. Van die uh, trein niet? Die trein niet, er is gewoon helemaal niks. Er is 120 miljoen euro, is er weg. Het is om de vraag voor terugkrijgen. Dus ik kan me de verontwaardiging heel goed voorstellen dat men behoefte heeft aan. Nou, daar moet gewoon verantwoording afgelegd worden. Ja, nou is het aan de andere kant zo... dat het natuurlijk meer van dit soort parlementaire enquêtes zijn geweest. De enquête naar de bouwfraude. U bent zelf uh, lid geweest van de tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten. Die werd in 2004 uh, ingesteld door het parlement... om de besluitvorming rondom uh, de uitvoering van grote infrastructurele uh, werken te verbeteren. Uh, dan ging het ook om de B2-lijn en om die Hogesnelheidslijn Zuid uh, bijvoorbeeld... Daar zijn natuurlijk ook uh, uh, uh, aanbevelingen gedaan ja. in, in die commissies. Daar gaat het ook over, die aanbestedingen. Gaan we het eigenlijk niet hetzelfde nog een keertje doen? Ja, dat is, dat is aan de kant van het verhaal. Ik denk dat um, de, de bouw van zo'n trein... is in en de, de risicovolle context waarin dat moet gebeuren... is heel erg sterk vergelijkbaar met de bouw van een lastig bouwproject... en de aanbesteding daarvan. Daar hebben we al heel wat commissies hebben daar allerlei wijze dingen over gezegd. De afgelopen tien jaar heeft de professionalisering van aanbestedingstrajecten van de overheid... Heeft een enorme vlucht genomen. Dus je kunt je afvragen of een enquêtecommissie naar de Vira daar nog heel veel kennis aan gaat toevoegen. Dat is één. Het tweede is, uh, zo'n enquête naar de Vira gaat ook heel veel feiten boven water brengen... over wat er allemaal niet goed is gegaan aan de kant van de overheid en aan de kant van de NS. En dat kan informatie zijn... Waar uh, Ansaldo Breda zich bij in de handen wrijft. De treinenfabrikant. Want, precies, want um, uh, die gaat zo meteen met de NS in de clinch, juridisch in de clinch, over moet dat geld nou worden teruggegeven of niet. Misschien dat Ansaldo zelfs schadeclaims bij uh, de NS wil indienen. Omdat ze veel geld mislopen. Uh, niet, ja, he? en dan, uh, dan, ja, dan kan Ansaldo Breda haar voordeel doen met allerlei informatie die nu in zijn parlementaire enquête boven komt drijven. over... Mismanagement en fouten die bij de overheid en de NS zijn gemaakt. Ja, nou, de aannemerswijsheid is wie het eerst praat, is het meeste kwijt. Ja. En dat gaat in dit verband dus ja. ook, begrijp dat ik. Ik ja. Ja, ja. Ja, ja. denk trouwens dat we ooit nog iets van dat geld terugzien? Want we staan met uh, treinen stil op uh, rangeerterrein bij de Watergraafsmeer. Er is al 120 miljoen, geloof ik, overgemaakt naar de rekening van Ansaldo Breda in Napels. Zien we daar nog iets van terug? Of zijn we dat gewoon echt definitief kwijt? Uh, ik weet niet wat er uh, nu aan mogelijkheden zijn... om bijvoorbeeld uh, voor, voor NS om, uh, om heel snel een, een bankgarantie in te roepen... of, of om geld los te peuteren van de moedermaatschappij van Ansaldo Breda. Uh, maar linksom of rechtsom, uh, als, als er al iets geld nu snel zou terugkomen... zal dat ogenblikkelijk weer de inzet gaan worden van een juridische procedure. Want ja, de Italianen laten dat niet over hun kant gaan. Uh, en dat betekent dat je uh, jarenlang hard gevecht krijgt... Waarbij uh, het zwarte pietenspel gewoon gespeeld gaat worden zoals dat klassiek gespeeld wordt bij dergelijke projecten. Beide partijen hebben waarschijnlijk uh, ja, toch een beetje boter op hun, op hun hoofd. En um, uh, ja, als het al gaat lukken, dan gaat dat over een hele lange termijn. Tijd gaat dat lukken. En dan is het de vraag of Saldo Breda dan überhaupt nog wel bestaat. Hè? We horen ook dat het niet goed gaat met het bedrijf. Nee, kan ik niet meer voor cement op de loer ligt. Um, nou, je weet niet wat er dan nog bij de moedermaatschappij te halen is. Dus. En hij ze heeft een inspanningsverplichting nu, jegens de staat, om het haar best te doen dat geld terug te krijgen. Maar uh, ik, ik, ik vraag me af of dat gaat lukken. ja, ja een uh, uh, niet al te optimistisch nee. scenario, dus wat dat betreft. Straks wil ik tenslotte nog even met u praten... over hoe je nou doelmatig kunt aanbesteden. Want de regels die zijn helder. En ja. Als je die nou maar uitvoert, dan lijkt het goed te gaan. Toch is dat niet altijd het nee. geval. Hoe dat doelmatiger kan, dat vraag ik graag zodanig aan u. Maar eerst gaan we luisteren. Ik beloofde het u al naar Daan Hofman. In het volgende uur gaan we ook uitgebreid met elkaar praten. Daan, fijn dat je er bent. Welkom. Dit is jouw eerste liedje van vanavond in Casa Luna. Het liedje waarmee je cd ook opent, Frederik, en de katoenvelden. Dit is Zoete Pijn. laat hier meestal heel vooronder, morgen is er onweer verspeld. Savonds kan het waaien, de wind die pas de bomen droog. En wij wiegen samen in. Zo ver komt dag, zoete pijnvellen dan de herfst kan zijn. Jouw angst is groot, maar mijn liefde groter zand erover en weer aan. Vaak weet ik niet wat ik. Zeggen, het is alsof de weg al is gelegd, het asfalt is geschreven, je hoeft niet meer te leven. Dag, zoete pijn, feller dan de herfst kan zijn. Jouw angst is. Maar mijn liefde groter zand erover en weer aan. En hier tel ik de kleuren van mijn schaduw. Alles wat je geeft krijg je terug. De geuren in je jas. Alle rozen die ik vond, dag zoete pijn, verder dan de herfst kan zijn. Jouw angst is groot, maar mijn liefde groter, zand erover en weer gaan. Daan Hofman, zoete pijn van zijn album, uh, Frederik en de Katoenvelden. Dankjewel, Daan. We horen elkaar straks uh, na tweeën. En, na één, liever gezegd. Dan trek je opnieuw op. En dan gaan we ook een kennis met je maken. Daan Hofman was dat. zo zoogleraar contractrecht aan de VU in Amsterdam. Um, de regels zijn op zich helder voor zo'n aanbesteding. Toch gaat het niet altijd even doelmatig, zo'n aanbesteding. Wat is de belangrijkste aanbeveling die u zou hebben... om die uh, aanbestedingsprocedure doelmatiger te maken? Investeren in professionalisering. Dat, dat, dat is eigenlijk het credo van, van de afgelopen jaren eigenlijk al. Eigenlijk zijn we er al mee bezig sinds de parlementaire enquête Bouw en Kijk, de regels die je in acht moet nemen, die sturen heel erg sterk op... je moet zorgen dat je de partijen eerlijk behandelt... Uh, verder doen die regels helemaal niks. Die gaan echt niet vertellen van als je het en zo inricht... dan krijg je de beste kwaliteit voor de beste prijs, et cetera. Daar houden die regels zich niet mee. bezig. Dan moet je zelf verzinnen hoe je dat moet doen. Uh, wat je ziet gebeuren is dat zeker in de beginjaren... men helemaal ja, vanuit die, uh, die, die, die, die drang naar rechtmatig aanbesteden... vaak verkeerde beleidsbeslissingen nam. En het eindresultaat was een juridisch prachtige aanbestedingsprocedure... Maar je had een eindresultaat waar de honden geen brood van lusten. Uh, en nou, dat is nu aan het opschuiven. Dat, dat, en daar is ook gewoon professionalisering voor nodig. Van hoe zorg ik nou dat ik het en juridisch goed doe. Maar ook dat ik als uitkomst van zo'n proces... de beste prijs-kwaliteit verhouding krijg. want gewoon... daar moet er geïnvesteerd worden. Ja, niet ja. in een uitgebreide regelpakket. er nee. moet geïnvesteerd worden in professionalisering... Ja. van de keuze die je uiteindelijk maakt. Ja. En zeker ook niet in afschaffing van de regels. dat hoor je ook wel eens. Van ja, Het komt allemaal door die regels dat het allemaal mislukt. Dat is echt onzin. De regels geven een kader voor hoe je het spel eerlijk kunt spelen. En binnen dat kader heb je voldoende beleidsvrijheid... om het professioneel in te richten. Maar helaas heb je ook voldoende ruimte om het gewoon verkeerd te doen, waardoor het dan dus mislukt. En, en dat, dat is de uitdaging waar we voor staan. Dat is de uitdaging waarvoor gestaan wordt in de komende tijd. Nog heel even kort de, de NS en de Vira. Uh, de Vira is letterlijk van de baan. De NS heeft voorlopig nog die concessie. Uh, de regering heeft gezegd, tot 1 oktober hou je die concessie. Wat vindt u? Uh, moeten we één stap terug of moeten we twee stappen terug? Moet het alleen de trein opnieuw worden aanbesteed... of moet ook uh, de uh, vervoersconcessie opnieuw worden aanbesteed? Ja, daar kun je op, op, op 86e manieren naar kijken. hoe kijkt u er daar? Ja, uh, ik, Als ik er echt heel strikt juridisch naar kijk... en dat is echt niet de doorslaggevende invalshoek, begrijp ik me goed... dan kun je je onderhand wel afvragen van... ja, hoeveel um, kansen moet je krijgen... en hoe vaak moeten risico's bij jou weggenomen worden voordat de concurrentie gaat roepen van ja, hallo, als wij dat destijds geweten hadden... dat het dus ook mogelijk was om, om risico's der, der, dermate bij je weg te halen... dan hadden wij ook wel uh, die kans willen krijgen. Dus ja, juridisch is daar wel een, uh, wel een discussie over te voeren... Of, of, of het niet het einde daar is wat betreft uh, die verhouding. Met Twee stappen terug hoor ik u zeggen. Misschien wel, ja. Dank dat u hier wilde zijn, Chris Jansen, hoogleraar contractrecht. En komende vrijdag heeft u een publiekscollege over dit Vira-debakel op de Vrije Universiteit in Amsterdam. begint om tien uur s morgens en iedereen is van harte welkom. Fijn dat u er was Zo, en succes komende vrijdag. Dank u wel. Straks naar ene ga ik graag met u verder praten over grote bouwprojecten die u bewondert, waardoor u gefascineerd bent. De Deltawerken bijvoorbeeld, of de brug over de Eurussoen... tussen Kopenhagen en Malmö. Of die spoorlijnen die zo als kleine meesterwerkjes... zijn aangelegd in de Zwitserse Alpen. En wie weet heeft u wel meegewerkt aan zo'n project. Bel ons op 0800-1121. Mail naar casaluna.ncrv.nl. Of Twitter met hashtag Casaluna. Zodat ik zei het al, na één uur maakt u ook nader... kennis met de zanger, componist en tekstschrijver Daan Hofman. Die gaat hier opnieuw optreden. En nu hier op Radio 1, de NTR... met een nieuwe aflevering van het hoorspel De Spin... Wat ons betreft, graag tot straks. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat jij. NCRV Presenteert. De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminele korps. Dit is De meerderheid van de Tweede Kamer wil zelfs het parlement. Aflevering 53. Een buitenkans. Oh, oh, oh, ja, check! Oh. De Jugos hadden de container van Sherman klemgereden. Als een dolle hadden ze erop losgeschoten. Wodka, heb je wodka? Hier. Hm. Het had het einde van Sherman kunnen zijn, maar gelukkig Armin had ingegrepen, de overval was mislukt. Oh, niet meer en zo voort, Sherman. Schwind, Matko Boska. Matko Boska. Waar heb je het over? Heilige Maria, moeder Gods. Dat de Jugos onze informant probeerden te rippen. was voor ons het bewijs dat we werkelijk iets in gang hadden gezet. Hey! Hey, waarom werk jij zo hard? Gezonde huis. Kom je deze ook al? 20 kilo. 24. Scherman. 30. Scherman. Dat kan niet. Hey, Scherman, wat is met jou? Ja, pak uit, vat dan weer terug. Ben je dronken? Deze ook. Het is te veel. Of niet? Als, als die Amsterdammers ontdekken wat er gebeurt, dan... Eh... We zijn ter plaatse. Shit. En een plaat er, ligt er over? Ja. In de twee, ligt hier Ieder half twee liggen hier over, overal hulsen en ik zie bloedplekken. Veel glas. Het lijkt erop dat we mazzel hebben. Geen doden. Ja, dat mag een wonder heet. Je moet eens met je mannetje gaan praten. Met een psych erbij. Een psych? Ja. Hij is gek. Of levensmoe. Om zo open en bloot op die overvallers te schieten. Het, jongen. Hij heeft de container in ieder geval binnen. En geen mens heeft het over een loods. Hallo, hier de 1202. Ja, 1202, zegt u maar. Uh, hier de 1202, er staat hier een busje langs de n 25 in lichterlaaien. En daar gaan de technische sporen. En een beetje mazzel bloedt dit dood. Jan Trompenberg? Ja, met Ruben. Ruben? Uh, Ruben Vaatstra. Weet je nog? Oh, hé, hey. ja, tuurlijk, jongen. Zeg, ik zie jou nooit meer in de mijnsgacht. Uh, Wat doe je tegenwoordig? Uh, daar wil ik het even over hebben. Eh, uh, Ja, dat kan. Nou, laten we dan een uh, ontbijtje pakken, ja. Ruben. Uh, café Het Zitje, over een half uur, oké? Okay? Het Zitje, ja. Een espresso graag en een uh, volledig Engels ontbijtje. Oh, oh, moment. Goedemorgen. Ruben, jongen. Goed dat het zo snel kon. Ga zitten, ga zitten. Wat wil je? Thee. Hebben ze kruidenthee? Ja, en een kruidenthee. Waar heb jij al die tijd gezeten? Bij mijn moeder. Wat? Waarom? Is ze ziek? Nee, ik. Wat? Ik ben ziek. Jij? Het is toch niet wat ik denk dat het is, hè? Ik ben bang van wel. Maar jij wilde toch altijd veilig Ja. Je kon me toch niet vertellen dat ik me moet laten testen, hè? Nee, nee. Ik ben altijd voorzichtig geweest. Echt, en wat wil je dan zakelijk bespreken? Ik heb niet zoveel tijd meer. En de tijd die ik heb, daar wil ik optimaal van genieten. Ja, ja, dat begrijp ik. Man, ik heb een stukje land geërfd. En dat wil ik verkopen. Maar ik ben zo'n suffert, zet hem altijd af. Maar daar help ik je wel mee, jongen. Geen probleem. Echt niet. 8, 9, 10. Hé hey Sherman, dat heeft geen enkele zin. Rekken voor het lopen, hebben ze onderzoek naar gedaan. Dat is goed afgelopen gisteren. Maar als ik je iets mag aanraden, stap de volgende keer niet zomaar uit je dekking. in. kon je. Heb je het gezien en je hebt niks gedaan? Wat had ik moeten doen, hè? Ingrijpen? Dan was jij door je vriendjes in die auto afgemaakt en ik ook. Ik wil hier wietsen. Nog even, Sherman, nog even. Dan kan je eruit. Wat voor jou even is, kan voor mij de rest van mijn leven zijn. Wie waren dat gisteren? Jugo's? Ik heb het ze niet gevraagd. Sorry. Je had al eerder last van de Joegoslaaf, toch? Zat hij er ook bij? Ja, weet ik niet. Heeft de directie ruzie met de Jugo's? Weet ik veel. Ik ben maar een klein schakeltje. Eén en dan pakken we ze allemaal op. Denk je? Ik denk dat die lui knap zenuwachtig worden van zo'n schietpartij. Of er nog een volgend transport komt? Wat? Kut! Heb je een kaart bij je? Het is niet zo'n groot stuk. En het ligt buiten de ring. Wat denk je? Hm. Nou, eens kijken. Maar, maar dit is op de Zuidas. Ja, te ver van Schiphol om echt veel waard te zijn. Maar wil je zeggen dat dit kavel van jou is? hm uh -huh. En wat ah. ik ideaal zou vinden... Maar dit is serieus geld waard. Ben je dat? Ja. Er zijn plannen met dat gebied. Hoe langer je dit vasthoudt, hoe meer het waard wordt. Ik wil nu geld. Ik heb geen tijd meer. Waar denk je aan? Een half miljoen? Is dat haalbaar? <laughs> Sterker nog, dat is diefstal. Koop het dan zelf. Ik gun je de winst. Ik wil nog naar San Francisco zonder rolstoel. Momentje. Ja. Uh, Armin, ik ben je zo terug. Oké, okay, oké. Okay. Slecht nieuws? Het, niet belangrijk. Merkwaardig genoeg was ik niet bang. De kogels die nog geen 24 uur eerder om mijn oren vlogen... gaven me energie. Ik zat boordevol adrenaline... Weg was de twijfel. Het was tijd om door te pakken. En dan is er koffie. En een tosti gezond. Tosti gezond? Ja. Met extra veel tomaat. Stil is. Met ketchup zeker. Stil is. Het korps van Amsterdam deed een inval in een café... dat voornamelijk door Joegoslaven wordt bezocht. Een grote politiemacht grendelde de omgeving af... Er zijn drie illegaal verblijvende Joegoslaven aangehouden... en de politie heeft een halve kilo cocaïne en vier vuurwapens aangetroffen. Hoe weet Amsterdam nou dat ze die Joegos moeten hebben? Vraag maar een wietse. De directie wordt kopschuw van rippende Joegos. Als hun gelederen worden uitgedund, is dat rustgevend. Maar dat snap ik. Maar waarom grijpen die Amsterdammers in? Ik heb een tipgever die ook wel eens praat met Amsterdam. Heb jij korteling voor ons karretje gespannen? Hm. Sluw, collega. Dat heb ik zelf moeten bedenken. Hé, hey, Iva, laat dat fouilleren maar. Hm? Fiscalisten zijn vreedzame mensen. Als jij het zegt. Het geld. Geld is een ruim begrip. Welk geld? Wiens geld? Hoeveel geld? Een ton. Dat klopt. Een ton. Maar als het er twee moeten zijn, dan klopt het toch weer niet. Een ton per maand, dat was de afspraak. Ja, was. Je hebt een levensverzekering afgesloten met die kinderachtige bandjes... Dus jij bent bang om dood te gaan? Als ik dood ga, is het door jou? Dat zeg jij. Ik zeg dat ik twee ton per maand wil. Dat is de kans groot dat ik het hele bedrag terugkrijg? Ja, maar. Ik ben de moeilijkste niet. Als jij mij volgende maand drie ton geeft, eentje van deze maand en twee van die maand, dan klopt het weer, toch? Saskia, ik kom zo thuis. Wat moet ik meenemen? Chinees of pizza? Witsen. Rotti? Vind je dat lekker? Witsen, dit ja. moet je horen. Sas, wacht, ik bel zo terug. Hè? Amsterdam is met iets bezig. Uit. Ze gaan een inval doen. Ze hebben net een grootschalig optreden gehad bij de Jugos. En dan nu nog een keer zo'n uh, zo grote actie? Nou weer, waar zijn ze? Uh, alle eenheden. We gaan van start. Dingen herhaal. gaan Ik val er ook maar net in. Oh, straks doen ze een inval bij de loods. Staat onze container nog daar? Dat is te veel. Geef me de tijd om dat geld bij elkaar te krijgen. Sorry. Maar jij denkt dat je doodgaat. Dan krijg je van de bank ook geen hypotheek meer. <laughs> Ivar... Dat is niet mooi van jou. Dat is leed leedvermaak. <laughs> Sorry. <coughs> Politie! Politie! Wat? Oh. Kut! Kut. Als, als jij mij dit geflikt hebt, meneer Trompenberg... Ik ben niet gek. Ivar, je moet met de wapens langs de achterkant. Ze staan al aan de achterkant. Godver Godverdomme. Je hebt hier toch een binnenplaats? Hey, het spijt me, ik ben even gepresseerd. Gooi die wapens op de binnenplaats. Wat? Dat is mijn advies als advocaat. Oké, okay, Ivar, wapens ja, op de binnenplaats. Politie, open doen. Ja, liggen buiten. Politie, heren. Laat je handen zien. Op de grond! Hey, Politie! Hé, hey, hey, doe het hey, hey, hey. hey, ja, aan. Hé, doe het Hé, doe aan! Rust aan, rust hey, rust aan. Hey, geef ze toch! Je bent aangehouden! Uh, op grond waarvan? En wie ben jij? Uh, mijn naam is Trompenberg. William Trompenberg. Ik ben de advocaat van meneer Oost. Waar wordt mijn cliënt van verdacht? U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Fred Goesens en Sanne de Hartog. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Henk Apotheker. Bezoek de website, ntr.nl slash de spin. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de MPO.